Winter? Uh, inderdaad. Ja. Inspecteur Mol. U je ons telegram ontvangen? Ja. Natuurlijk. Anders was ik niet hier. Mag ik u meteen naar huis te gaan, meneer Winter? Ja. Maar wat is er eigenlijk precies gebeurd? Een ongeluk... Meneer Winter, nee. Uw vrouw is gisterenmorgen vermoord. Gode God. Maar zullen we niet liever naar mijn auto gaan? Die staat hier vlakbij. Ja. Ja, ja. Deze kant op, meneer Winter. Nee, Stap te veel. Door Life Korschaden. Vertaling, daarbij bij Wat hebt u intussen gedaan? Wat bent u van plan te gaan doen? Het uh, routineonderzoek is afgesloten. En wat we verder gaan doen, dat hangt er vanaf. Wat vind de komende uren en dagen ontdekken? Hebt u aanknopingspunten? ja en nee. We hebben een uh, paar dingen onder de loep gelopen. Bij de buren geïnformeerd. Ik bedoel, zal er wel iemand zijn die iets gezien heeft? Nee, niet nee, nee. wat betekenis. De hele hangt natuurlijk af van de inlichtingen die u geven kunt, hè? Bent u in staat om nu meteen een wat diepgaande gesprek bij mij te voeren, of... wilt u liever eerst wat tot uw komen? Ik sta nu meteen tot uw beschikking. Wilt u niet eerst wat rusten? Dan ja, breng ik weer naar huis. Nee, nee, nee. Nee, ik zie er eigenlijk tegenop om naar huis te gaan. Dat zou ik wel kunnen begrijpen, ja, ja, ja, ja. Zoals u wilt, ja. ja. Dan rijden we u gelijk naar het bureau. Dat lijkt me het beste. En u weet zelf het beste hoe geïsoleerd uw huis ligt. Ja. Die uh, enorme haag benemt aan alle kanten het uitzicht. Behalve bij Tuinhek natuurlijk. Ja, het is voor en achter toch niet meer dan... 40, 50 meter tot de buurt. Mm -hmm. Maar toch is er niemand die iets van belang heeft gezien u van belang? Daar kom ik straks nog terug, meneer Winter. Maar eerst zou ik u willen vragen... Mm, ...hebt u zelf misschien... ...enig vermoeden... ...zou er iemand een voordeel kunnen hebben... ...bij de dood van uw vrouw? Ik zou niet weten wie. Nee? Mm -hmm. Had ze... ...persoonlijke vijanden? Oh, nee, nee, nee. Nee, Klaar was altijd met iedereen goede vrienden. Ik kan me niet indenken dat er iemand zou zijn. Ja, het zou ons een aankoopend voor het motief kunnen geven. Want aan een moord, en zeker aan een moord met voorbeeld achteraan, dat lijkt het hier sterk op. Er ligt altijd een motief daar komt van. Ja, misschien was beroving het motief. Ja, mogelijk, ja. Er zijn aanwijzingen in die richting. Ja, ja nee, maar toch, die kloppen weer niet helemaal. U hebt mij nog steeds niet verteld, inspecteur, wat u weet en wat u precies hebt gedaan. Nee, weet u het volgende. Een paar minuten over negen kwam die mevrouw Hansen, Dagny Hansen. Dat is toch uw vaste huishoudelijke hulp? Hm? Ja. Ja, ja. Ze is ongeveer een jaar bij ons. Maar. We kwam ze al om negen uur? Uh, ongeveer. Is er iets bijzonders mee? Dat wil zeggen. Ik dacht eigenlijk dat ze meestal later kwam, pas om een uur of twaalf. Dat vertelde ze ons ook, ja. Maar voor gisteren had ze toevallig met uw vrouw afgesproken dat ze om negen uur zou komen om, uh, om wat in de tuin te helpen. Uh, uh, wist u dat niet? Nee. Dus we Nou, ja. hoe dan ook. Uh, ze kwam vroeger uh, dan gewoonlijk. Uh, meneer Winter, zij is toch de enige buiten uw vrouw nu u die het huis stuurt leeft. Niet ja. ja, inderdaad, juist ja, ze kwam dus omstreeks negen uur. Ze maakte de voordeur open. Ze vond uw vrouw levenloos op de grond. In de hal. Op haar rug liggend. De armen uitgestrekt. Ontzettend. Ze schrok natuurlijk geweldig. Hè? Ze riep om hulp, dat wil zeggen. Ze renden naar de buren. En daar belden ze de politie. En toen we aankwamen, konden we alleen maar constateren dat die vrouw was overleden. Na nou, het onderzoek van de politiedokter Blik... ...dat ze was gewurgd. Ja. Maar hoe kan iemand... Volgens de dokter werd ze van achter aangevallen. O, het moet allemaal heel snel zijn gebeurd. Zou u zich kunnen voorstellen... ...dat die eh, huishoudelijke hulp... Van u er iets mee te maken heeft gehad? Wat hansen, Dat is ondenkbaar. Hm. Hoe laat bent u gisterochtend... ...precies van huis gegaan, in de Winter? Dat moet... ...rond half acht zijn geweest, ja. Ging u met de wagen? Nee, nee, nee. Ik heb een taxi genomen naar het vliegveld. Ja. U hebt niks bijzonders gezien toen u weg ging. Ik bedoel geen uh, onbekende personen in de buurt? Nee, alleen de taxichauffeur dan. Ja. En die heeft u regelrecht naar het vliegveld gereden? Ja. ja. Oh, hoe laat wordt ook uw vliegtuig nog aan door? Kort over acht. Ik haalde het maar net. Kwart. over acht. En nauwelijks een uur later werd het lichaam van uw vrouw gevonden. De dokter heeft verder geconstateerd dat de dood moet zijn ingetreden een uur of meer dan een uur voordat ze gevonden werd. Kan ook later zijn geweest, zo tegen een uur of negen. In elk geval tussen acht en negen. Huh? Oh. Oh. Ik zei dat de dood moet zijn ingetreden een uur of meer dan een uur voordat ze werd gevonden. Het Kan natuurlijk ook later zijn geweest, zo tegen een uur of negen. In elk geval tussen acht en negen uur. Dat weet men dus nog niet zeker. Nee, helaas, helaas, helaas niet. Als we dat wel zeker wisten, waren we een stuk verder. Mm. Mm -hmm. Ja. Het enige wat wij op dit ogenblik met stelligheid kunnen zeggen... ...is dat een tot onnuttelijk intrad. Mm. Ja. Dat neemt u dus ook aan? Maar Ja, als u het zegt. Oh, maar Paul, ik, ik ben het niet geprobeerd de dokter. Ja, natuurlijk, de dokter. Het gaat dus om een periode van anderhalf uur. U bedoelt u? U hebt gisterochtend toch om half acht afscheid van uw vrouw gelopen, die Winter? Ongeveer half acht, ja. Juist. Dat komt dan overeen met de verklaring van die taxichauffeur. Die hebt u dus gevonden? Ja, gelukkig wel, Want dat is tenminste iets, hè? Uw mededeling wordt er zijn getuigenis. Natuurlijk. Huh, natuurlijk, zo natuurlijk is dat anders niet. Getuigenis dekt lang niet altijd de werkelijkheid. Getuigen zijn ook maar mensen, ja, niet waar? Ze kunnen zich vergissen. Situatie uh, verkeerd beoordelen. En ook bewust liegen. Ja, jawel, maar. Die chauffeur heeft dus niet gelogen. Nee, nee. nee. Zeg het, daarvan is het al was bevestigd door een van de telefonistes van de taxicentraal. Die verklaarde namelijk dat uw vrouw ongeveer tien uur half acht een taxi heeft besteld. Zij herinnerde zij zich dat? Dan? Toevallig wel. Ja, vanwege de uitspraak van uw vrouw. Die vond ze wat. Uh, wat wat egenaardig. Ach ja, mijn vrouw is. Bas Frans Ah, ah. Hm? Uh, haar verklaring en die van de chauffeur klopt dus met de Wat natuurlijk eigenlijk prettig voor u is. Prettig? Ik begrijp niet waar u heen wilt. Ja, maar ik wil toch helemaal proberen samen met u een overzicht te krijgen wat er gebeurd is. Huh? Ja, wij uh, hebben een goede regel bij de politie dat voor iemand gaat lopen, je weet de moed waar hij staat. Dat vind je de weg naar je doel makkelijker, dat gaat u wel. Ja, ik begrijp het. Maar ik moet u eerlijk zeggen... dat ik er met mijn gedachten niet helemaal bij ben. Ik ben allemaal zo absurd voor wat er gebeurd is. Zo. Nou, wat kan ik indenken? Uh, misschien wilt u liever dat we dit gesprek uh, later voortzetten. Nee, nee, zo bedoel ik niet. Nee, ik wil nu maar liefst doorwijzen. Ik vind al die details, die dingen die er niks toe doen. Maar... Nou, maar dat, dat, dat lijkt maar zo, meneer Winter, dat lijkt maar zo. Maar als u wilt doorbijt, dan moet u ook mijn vragen beantwoorden, niet meer? Want uw antwoorden kunnen namelijk van groot belang zijn. Goed. Goed vraagt u maar. Ja, ja, ja. Nou, laten we dan even recapituleren voor we verder gaan. Uw vrouw melde kort voor half acht om een taxi. Twee of drie minuten later, dat dus was uh, twee of drie minuten voor half acht, kwam die taxi voor. Hm? U nam afscheid van uw vrouw, u stapte in en u reed weg. Inderdaad. Ja, maar dan moet ik hier toch wel een. Uh, een zwaarteken plaatsen. Hoezo? Hier werkt uw verklaring enigszins af van die van de chauffeur. Want hij vertelde ons dat uw vrouw eerst nog naar buiten kwam op de stoep. Ja. Ja, ja, dat is waar ook. Dat herinner ik me nou. U moet het me maar niet kwalijk nemen als ik... Waarom kwam u gewoon naar buiten, meneer? Nou, om tegen de chauffeur te zeggen dat hij nog even moest wachten. Het was plotseling tot me doorgedrongen dat er boven nog een paar zakenpapieren lagen... die ik beter ook mee kon nemen. Die ging dus even halen en ik vroeg klaar de chauffeur te zeggen dat hij direct kwam. Ah, dat is duidelijk, ja. uh, Zo zal de chauffeur het u ook wel verteld hebben, denk precies ik. Precies zo, precies zo. Op een kleinigheid na. Oh ja? Ja, dit, daar heeft niks van betekenis, hoor. Hij zei namelijk dat u op de stoep iets verloor toen hij naar buiten kwam. Dat moet u zich toch herinneren, meneer Winter? Uh, ja. Hij zei inderdaad zoiets, ja. Maar u schrok daar geen aandacht aan? Jawel, ik keek nog om. Maar ik zag niets. Ik had haast. Uh, moest u ook dat ik vergist hebben? Hmm. Ja, juist, juist, ja. Niet tevreden met mijn antwoord, inspecteur? Oh, jawel, jawel, jawel. Ja, ja. Maar meneer Winter, ik begrijp me vooral niet verkeerd natuurlijk, maar stel nou eens dat om de een of andere reden de politie verdenking tegen u was gaan koesteren. Wat zegt u? Ja, maar ik zei stel, hè? ik bedoel, moe. Als we nou eens op de gedachte waren gekomen dat u best zelf de moordenaar van die vrouw had kunnen zijn. Mijn inspecteur dus. Dat... Dan zou een dergelijke hypothese door de verklaring van de taxichauffeur aan elementen zijn geslagen. Want die verklaring geeft u een alibi. Oh. <laughs> ja, die is goed. Ik heb dus nu een alibi. Ja? U hebt een alibi. U zegt dat op een toon alsof u spijt. Maar meneer Winter, een alibi is een raar ding, hè. Het kan even belangrijk zijn voor een schuldige, als voor een onschuldige. Maar, gaat het toch meestal om dat de onschuldige een alibi heeft? Ah, ah, ah. hij heeft het altijd hard nodig. Oh, maar een alibi is nooit een bewijs voor zijn onschuld, wil je zeggen? Juist, dat bedoel ik. Het is geen bewijs, maar het kan wel een bewijs blokkeren. Dan waterdip dit alibi kan alle verdenkingen afwenden. Mm. Meestal tenminste. Ja, dat ligt voor de hand, ja. Oh, het is toch meer dan eens voorgekomen dat vanwege een uitstekend alibi een misdadiger werd vrijgesproken... die beslist niet vrijgesproken had mogen worden. En achteraf bleek dan soms dat wat een alibi leek het helemaal niet was. Het kan bijvoorbeeld. Een hele tijd duren voor zulke valse alibis ontrafeld worden. Heeft dit... Uh... Allemaal iets met mij te maken. Wel nee, wel nee. Hoe komt u daar nog bij? Ik heb het alleen maar verteld om u het een en ander duidelijk te maken. Hè? De redenen van mijn vragen duidelijk te maken. <tweet> <tweet> <tweet> <tweet> voor degene die werkelijk onschuldig is, is een alibi van het grootste belang om hem voor een gerechtelijke dwaling te behoeden. Want de wet en het recht hebben weliswaar goede ogen en oorlog, maar soms zijn die toch net niet goed genoeg. Begrijpt u al? Ik meen zo aan te begrijpen, inspecteur, dat ik een goed alibi dringend nodig heb. Dat is toch nonsens. We zijn een beetje op zijpaden gedacht. U hebt uw alibi dankzij de taxichauffeur. Is het u eigenlijk wel duidelijk dat niet ik met dat alibi op de proppen ben gekomen, instructeur. Maar dat u het zelf naar voren hebt gebracht. Dan maakt u mij toch zeker recht, even voor mij te niet, ik preciseer alleen maar. Ja, dat is uw goede recht. Ja. Zullen we dan maar verder gaan? U sprak over roof als motief voor de moord. Dat ligt natuurlijk voor de hand. Maar het gekke is dat voor zover wij en die huishoudelijke hulp hebben kunnen nagaan... dat in het hele huis niets is aangeraakt. Geen la... En een kast is opengemaakt. Maar natuurlijk kunt u daar pas goed over oordelen als u in het huis geweest bent. Ja, um, dat is waar. Right. Had uw vrouw ergens geld liggen of uh, waren de papieren? Nee. Dat geloof ik niet, nee. Wat geld betreft weet ik het natuurlijk niet precies. Clara zal al wat contant in de handtas hebben gehad. Zeker wat huishoudgeld, ja, een groot bedrag? Nee, dat neem ik niet aan. Een paar honderd kronen misschien. Ja. Waar zetten ze die handtas meestal neer? He, uh, meestal op het handschoenenkastje in de hal, geloof ik. Geloof je? Nou ja, ik zou er geen eet op kunnen doen. Zal die tas ook wel eens ergens anders hebben neergezet? U weet hoe vrouwen zijn. He? Ja, bijvoorbeeld die handtas namelijk op de vloer in de hal naast de doden. Op de vloer, op de vloer. En er zat geen geld meer in. De rest van de inhoud lag over de kwijt. Maar waarom hebt u me dat niet eerder verteld? Dan is het toch duidelijk dat het om geld ging? Waarschijnlijk. Daar heb ik er niks meer van. Meneer Winter, de doen u voor Een. Een bijzonder mooi bezet met briljante. Toch ze altijd. En dat trouw natuurlijk aan de andere hand. Ja, dat vertelde maar van Hans van ons ook. Ja, nou, die ring is weg, hoor. Nou, oh, kijk. Dat is... Maar de trouwring is niet weg. En ook de armhouteloosje hebben ze niet meegenomen. Oh, nee? Nee. Nog wel eigenaardig, weet je niet? Ja. ja Heel eigenaardig. Maar misschien werd de moordenaar gestoord. Misschien schokt hij ergens van. Dat zou kunnen. Ja. Ja, hij moest in elk geval hals over kop te werk gaan. Natuurlijk. De winter, uh, het is toch wel een kostbaar horloge, nietwaar? Nogal. Ik heb het zelf voor de gekocht. Hoe lang geleden? Hmm, twee jaar. Het was mijn gedaan. Ah, ja, is een bijzonder smaakvol sieraad, moet ik zeggen. Maar was het ook een goed horloge? Hoe bedoelde ik? Ja, goed, ik bedoel uh, je hebt van die horloges die er van buiten prachtig mooi uitzien en die echt als een sieraad zijn bedoeld, hè, maar waarvan het uurwerk maar zo zo is. Ik bedoel dus liep het goed. Ja. Prima. Dat heeft u vaak genoeg gezegd. Eerste klas klokje. Ah. Hm. goed het horloge, dat is toch zo'n fijn ding. Ik heb trouwens ook gemerkt dat u verder op het gebied van klokken niet veel in de heus hebt. Ja, van de politie hebben we eenmaal de naden gewoond om dat soort dingen meteen op te merken. Een soort, soort beroepsdeformatie. We laten onze blikken altijd meteen overal rondgaan. Ja, daar heb ik wel eens over gelezen, ja. ja, ja, ja, ja. Ik zag bijvoorbeeld dat u een nogal oude met zijn keukenklok hebt, die het autozaak dus niet zo nauw neemt met de tijd. En ik zag natuurlijk ook die, die prachtige antieke handlokken, dat in het salon, ja. Ja, maar dat die niet meer loopt. Ja, dat is ook wel erg oud hoor. Ja, ja, ja, grappig. Pardon? Nee, niets, niets. Ik moest er alleen aan denken. Hoe verschrikkelijk afhankelijk ik persoonlijk van klokken ben. Vooral van wekkers. Ja. Ik slaap namelijk zo vast dat ik er altijd twee nodig heb. En die lopen me dan met een paar minuten tussenruimte af. Anders zou ik elke dag wel slapen. Dat is gewoon een afwijking van me. Nou, kom, inspecteur. Ja, je hebt heel veel van die mensen. Ja, en u? Hoe doet u het nou als u vroeg of moet? Gebruikt u dan ook een wekker? Ja. Nee. En waarom? U hebt geen reker in uw slaapkamer, tenminste, ik heb er geen gezien. Dat klopt toch, hè? Jawel, maar... Ja, Nou, wat <laughs> wordt nou het antwoord op mijn vraag? Hm. Zal ik u dat nou eens uitleggen, meneer Winter? Wat ik bedoel? Ik heb me namelijk een beetje in uw ochtendgewoonte moeten verdiepen. Want ik had zo het gevoel dat die wel van belang zou kunnen zijn voor uw alibi, begrijpt u wel? Nou, die... Uh... Die mevrouw Hansen vertelde mij dat ze van uw vrouw wist dat u altijd betrekkelijk laat opstaat. Zo tegen een uur of tien. Dat ja, ik de... moet de... toch werkelijk zeggen. Dat... Jawel, maar... Uw vrouw, vrouw een weer... tegenwoordig, als ik het zo mag zeggen. Tot de vroege vogeltjes. En dan wil ik toch zo graag gezet volgende bevestigd hebben. Als u zoals gisterochtend vroeg moet om een vliegtuig naar Hamburg te halen... Was dan uw vrouw degene die u wekte? Ja, natuurlijk. Ook gisterochtend? Wat is daar voor nou, niets, niets, niets, Dat wilde ik alleen maar even weten. Ja, ik zou het toch echt wel eens willen weten... wat de bedoeling van dit soort vragen is. is van dit kuisverhoor. Be begrijpt u dan niet hoe onwaardig nou dat alles voor me is? Dan, nou, mijn vrouw... u zou toch op zijn minst wat meer tact kunnen tonen? U hebt gelijk. Mijn excuses. We hebben gisteren ook iemand gearresteerd. Wat zegt u? Dat dat, dat u nu pas? Ja, dat vertelt ik u nu pas. Het gaat om een soort zwervige man die vaak komt in de wijk waar u woont. Hij haalt in flessen op en oude kleren en dat, dat soort dingen. Nikkelsen. Nikkelsen heet hij. Uw buren kennen hem heel goed en hij schijnt ook vaak bij u aan de deur te zijn geweest. Wat? Heeft hij geeft die... namelijk verdenking omdat hij juist in de tijdbestek waar het om gaat he, bij u in de buurt werd gezien, zelfs bij uw huis. Uh, en wat zegt hij, heeft hij bekend? Hij heeft natuurlijk helemaal niets bekend. Nou, het is nou toch wel duidelijk, dacht ik. Nou, zo eenvoudig ligt het ook wel niet, hoor, meneer Winter. Kijk, hij uh, was daar, Ongeveer half negen, dat staat vast. Hij maakte zich gewoon een ronde, zoals je het noemde. Hij was bij verschillende buren van u en die hebben ook gezien dat hij uw tuinhek inging. Maar of hij nou bij u is binnengelaten, dat weten ze niet. Dat konden ze niet zien vanwege die hoge, dichte hagen, u weet wel. En hij ontkent alles? Ja, hij, was, hij was doodsbenauwd en overstuur. We konden eerst helemaal niks uit hem krijgen, maar... toen we hem meenamen naar uw buurt ging het wel wat vlotter. Hij komt er elke maandagochtend, zegt hij. Dan krijgt hij ook wel eens wat etensrestjes van de zondag. Maar meneer Winter, dat zult u er ook wel weten. Nou, op dat soort dingen heb ik nooit gelet. Liet ik aan mijn vrouw over. Hebt u hem gevraagd of hij bij ons binnen is geweest? Natuurlijk. Hij zei dat hij wel eens had gebeld en uh, dat er niet werd opengedaan dat hij toen maar eens weggegaan. Het ja, is toch duidelijk dat die man liegt. Clara was thuis. En als ze hem altijd op maandag binnenliet dan zal ze dat gisteren erop al gedaan hebben. Ja, dat ligt inderdaad voor de hand. Uh -huh. Clara heeft toen die belde natuurlijk wel opengedaan en toen is hij binnengedrongen en toen meer... ja, Wij hij want er is geen enkele zekerheid met de binnen. Ah, hij heeft mij natuurlijk zien weggaan, inspecteur, en geweten dat ze alleen was een... Later is hij van het een of ander geschrokken en is daar hals over kop vandoor gegaan. voor u er nog meer kon stelen. Ja, juist helemaal niet hals over kop vandoor gegaan. Maar hij heeft op zijn dode gemak zijn ronde vervolgd. En een paar minuten later was hij bij een van uw buren. en hij gedroeg zich heel normaal. Verschillende mensen hebben wel nog gepraat. er was niets bijzonders aan te merken. Daar is iedereen het over eens. En daardoor laat u zich om de tuin leiden. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik wil me niet op die niks vastpinnen. dat begrijp je toch wel. Ik begrijp alleen dat u het bewijs moet vinden dat hij het gedaan is... Had hij geen geld bij zich, bijvoorbeeld? Geld? Mhm. Mm 300 kronen. Nog wat klein kleingeld. Niet gek, hè? Ik zo'n eenvoudige zwijver. Dat eenvoudig is, dan, dan is toch zonneklaar? Ja, hebben we natuurlijk stevig aan de tand gevoeld. Maar. Dat geld. Hè, die weer, drie briefjes van 100 kronen. die had hij gevonden. Waar? Waar? Ja, dat kon hij zich nou weer niet herinneren. <laughs> opgelegde leuke, natuurlijk. We hebben het niet uit opgekregen. Hmm. Die Nikkelsen hebben we trouwens weer laten lopen. Laten lopen? Ja, natuurlijk. Wat konden we anders doen zonder bewijzen? Zelfs zonder redelijke aanwijzing. Nou, hier begrijp ik niets meer van. Meneer Winter, een aanklacht weer versmoord is een ernstige zaak. Maar het is ook een ernstige zaak om er eentje te begaan, inspecteur. Wat dat betreft zijn we het eens. Hebt u soms nog meer verrassingen voor me... ...behalve dat u de enige die werkelijk verdacht is hebt laten lopen? <laughs> de enige? ...als we daar wel zeker van waren. Ja, neemt u me niet kwalijk, inspecteur, maar... Mm. ...het is toch je reinste dwaasheid. Die vent is weg daar rond... ...net op de tijd dat het allemaal gebeurd moet zijn. U hebt betrouwbare getuigen die dat bevestigen. En een paar uur later wordt hij opgepakt... met een paar honderd kronen op zak. Die in nee, hij gezegd gevonden, hè? Ja, ja, gevonden. In de handtas van mijn vrouw. Ja? Ja, of buiten? Op een stoep misschien? Wat wilt u tegen zeggen? Dat onze vriend de taxichauffeur misschien toch gelijk heeft gehad. en dat u gisterochtend inderdaad iets op de stoep hebt verloren. zonder dat het in de haast tot u is doorgedrongen, natuurlijk. Hm. Ik zou maar liefst 300 kronen op de stoep hebben verloren. Kom afzeggen. Nou ja, met die mogelijkheid moeten we rekening houden. Het zou namelijk een stukje van een legpuzzel kunnen zijn. Ik geloof dat ik begin te begrijpen, inspecteur, waar u van aan stuurt. Dat geld kon ik wel eens met opzet op de stoep verloren hebben. Hm? Zuiver theoretisch gesproken is dat mogelijk. Inderdaad, zuiver theoretisch. Want waarom zou ik dat gedaan hebben? Nou, moet ik u dat dan nou nog uitleggen, meneer Winter? Moet ik u dat dan nou werkelijk nog uitleggen? Zegt u nog maar ronduit, inspecteur. Wat denkt u mij van mijn vrouw, van hebben? De politie verdenkt altijd iedereen, meneer Winter. Dat is een harde noodzaak. Dat is voor ons gewoon een leefregel. Dus ik ben wel verplicht, ook u denken, ondanks alles. U draait er aardig omheen eens Maar ik geloof u niet. En ik vind het nogal smakeloos dat u op die manier de spot met mij drijft. U schijnt te vergeten dat u over de dood van mijn vrouw spreekt. Ik drijf helemaal de spot niet met u. Ik probeer met u samen een probleem op te lossen. U moet dat probleem oplossen. Ik heb niet verschillende factoren bij mezelf overwogen. En die heb ik op uw waarde geschat, terwijl ik tegelijkertijd naar u zat te luisteren. Zo ligt helemaal mijn werk. Ik was anders wat hoffelijker tegen mij, toen u mij van het vliegveld afhaalde. Moet ik daar mijn conclusies uit trekken? U kunt zoveel conclusies trekken als u wilt. Nou, u bent nu aan zet. Gaat uw gang. Ach, u beschouwt het als een soort schaakspel? Eigenlijk meer als een legpuzzel. Ik wist niet dat je daar weer ook aan zet kon zijn. Ja ja, ja, ja, ja, toch wel. We hebben namelijk een hele hoop stukjes die tezamen een plaat moeten vormen. Zelf kan ik een bepaald aantal stukjes zo'n juiste plaats geven. Maar om dat nou met de rest van de stukjes te doen, heb ik uw antwoord op mijn vragen erg hard nodig. U bepaalt dus ten dele mee waar de stukjes komen te liggen en wanneer ik ze kan neerleggen. Maar uiteindelijk krijgen we dan zo de complete plaat op tafel, begrijpt u wel, meneer Winter? Mag ik u dan misschien vragen hoe ver u op dit moment met uw plaat bent? Maar natuurlijk... Ze toont me onder andere dat wij waarschijnlijk heel juist hebben gehandeld... ...door die Nikkelsen op vrije voeten te stellen. Maar zekerheid, hebt u daarom ten Een vrij grote mate van zekerheid. Waar is die op gebaseerd? Op welke reden zou juist hij het gedaan moeten hebben? Omdat die armoedzaaier geld nodig had. Armoede op zichzelf is toch in het algemeen geld het motief van moord? Nou, zo heb ik het ook niet bedoeld. Maar hebzucht wel, meneer Winter. En een onbedringbare genotzucht bijvoorbeeld, of grootheid van... ...daardoor kan iemand een moordenaar worden... Maar om die eigenschappen te bezitten, hoef je toch echt niet arm te zijn. Maar nee. Voor de rest. Ik heb u gelijk. Draait inderdaad vaak om geld. Ja. Nu moet het toch over hebben. Het is haast ongeveiligd om u de vraag te stellen. Of u zelfs misschien geen motief zou hebben gehad voor de moord. Ik bedoel, een financieel motief. Nee. Nu komt dus eindelijk de aap uit de mouw. Ja, kijk, u begrijpt natuurlijk dus wel dat wij, voor zover we daardoor de tijd hadden wat inlichting over u hebben ingewonnen. En over uw firma en over uw behouding ten opzichte van uw Mevrouw, vrouw. Dat zult u zeker ook nog wachten gaan. He, allerhaast vluchtig, laten we zeggen, voor de goede orde. En u vond niet dat u daarmee hoorde te wachten tot ik terug was. Maar dat ging toch alleen maar om feitelijke dingen, meneer Winter. En ik zal u in het kort zeggen wat we aan de weet kwamen. En als er iets niet klopt, moet u mij natuurlijk corrigeren. Heel vriendelijk van u. Mm -hmm. Tien jaar geleden trouwde u voor het eerst, hè? Klopt, ja. En is dat een reden om echtgenote nummer twee te vermoorden? Uw eerste vrouw was niet ongemiddeld. U was dat daarentegen wel. Mm. Kijk eens aan. Ze stelde u in staat een eigen zaak te beginnen. Ze legde daar een heel vermogen in. verspeelde speelde het helaas grotendeels omdat het uw firma namelijk slecht ging. Er ontstonden vrevingen tussen u en uw vrouw, en zij liet zich van u scheiden. Wij zijn gescheiden in de allerbeste verstandhouding. Dat kan zijn, maar in elk geval nam zij het weinige dat er van haar kapitaal over was uit de zaak. Klopt dat ook? Ik heb geen zin daar antwoord op te geven. Dat was dus zes jaar geleden. En u moest toen, zo goed en kwaad als het ging, uw firma verder op eigen kracht te trekken. U weet dat blijkbaar beter dan ik. Ik zeg, zo goed en kwaad als het ging, maar. Het ging helemaal niet. De zaken liepen al nog slechter, relatief gesproken dan. ...want meniging zou meer dan tevreden zijn geweest met de inkomsten die u nog altijd had. Nou ja, u was natuurlijk gewoond op nagenhouden. Heel dure gewoonte, geloof ik zelfs. En daar waren uw inkomsten niet op berekend. U hebt verscheidene malen een beroep moeten doen op de kapitaalmarkt... ...want u wilde hulp hebben om de zaak uit te breiden. U wenste schaalvergroting. Vergis ik mij erin? Ik moet zeggen dat u in die korte tijd een grondig onderzoek hebt ingesteld. Och, dat zat me misschien allemaal een beetje mee. Doordat we nou juist precies op de goede plaatsen gingen informeren. Kort en goed. Het lukte u niet om hulp te krijgen. U was genoodzaakt op eigen krachtveld te gaan. En dat is mij prima gelukt, is mijn zo'n Tot op de huidige dag. Tot op zeker, hoogte wel. Mijn zaak draait uit als bevredigend, inspecteur. Weet u heus? Ben je een daling van de omzet van 20% in twee jaar te heen? Nou in! Hoe dan ook. Nu treedt mevrouw Clara voor het voetlicht. Ja, hoe hebt u er eigenlijk leren kennen? Als u dat ook graag wilt weten... ...ik werd door wederzijdse vrienden aan haar voorgesteld. Dat waren dan nog eens zorgzame vrienden. Hè? Ze was de weduwe van een zeer welgesteld man. Ze bestaat een belangrijk vermogen. Zag er heel goed uit. Had daarbij ook nog een zeer acceptabele leeftijd. En bovendien... ...en dat vind ik toch wat een zeer interessante bijkomstigheid. Had ze geen kinderen. Had ze geen familie. Had ze geen erfgenamen voor zover mij bekend. Dus al met al, voor een zakenman in nood een vondst, om het zo te zeggen. Het gaat me toch wat te ver, inspecteur. Nou, we moeten ze zelf uit Wat ik hier alleen maar meer zeggen wil, is dat u wel degelijk een motief had kunnen hebben. Mag ik nog even verder gaan? Ik begrijp echt niet waarom u mij dat nog vraagt. Ja, ja, hoe... Hoe zullen we dat nou formuleren? Het lukt u dus de genegenheid van die dame te winnen? Clara en ik wilden uit wederzijdse sympathie met elkaar trouwen. Ja, natuurlijk. ...maar daarna gingen de dingen toch niet meer volgens plan. Want ach, uw vrouw kwam op het vervelende idee... ...haar vermogen op haar eigen naam te zetten en voor u te blokkeren... ...en dat had u niet verwacht zo vlak voor het huwelijk. Boze tongen beweren namelijk dat u rood aanliep toen u het van de notaris hoorde. Maar u hield zich groot. Er zou wel een tijd komen dat u, laten we zeggen... ...de koe bij de horen zou kunnen vatten. Maar die tijd kwam niet uw vrouw hield er eigen opvatting op naar... en had het niet het minste vertrouwen in uw aspiraties op financieel gebied. Klopt dat, meneer Winter? Doet het er werkelijk nog iets toe wat ik zeg? En bovendien hield uw vrouw ervan een bescheiden staat te voeren. Ze vond dat de opbrengst van de zaak... meer dan genoeg was om de dagelijkse behoeften van uw gezin te dekken. En dat haar vermogen dus onaangetast zou kunnen blijven. Ach ja, u moest het daarbij neerleggen... dat uw kapitaalkrachtige echtgenote nog moest onderhouden ook. Ja... En eerlijk gezegd, dan kan ik me best denken dat u verbitterd raakt, hoor. Verbitterd, verdomd verbitterd zelfs. Niet meer dan mensen, hoor. Hm. En toen zat er dus niets anders op dan huid te vermoorden. Dat zegt u, hebt u het gedaan? Dat u mij een dergelijke vraag durft te stellen, inspecteur. En u zelfs niet dat u dat spelletje met die legpuzzel wat te ver drijft. Misschien hebt u gelijk. Geef het toe. Ik zou dus een motief gehad kunnen hebben. Een motief is nog geen bewijs. Vooral niet als je zo'n goed alibi hebt als ik. Begrijp nou plotseling hoe belangrijk zo'n alibi is. Als ik het niet had, zou het motief voor u doorslaggevend zijn geweest. In elk geval een belangrijke aanwijzing. Oh nee, jongen, nee toch niet. Toch niet. Wat kan een geloofwaardig motief ons altijd op weg helpen? U vond ook het feit dat die Nikkelsen een armoedzaaier is. Dat een voldoende motief om aan hem vermoordelijk te maken. Maar hij moet toch binnen zijn geweest, inspecteur. Clara Sassa op de vloer. Open. Had er ook geld bij zich. En dat alles negeert u gewoon. En mij plaatst u met die veronderstellingen en aantijgingen. Terwijl u weet dat ik er niets mee te maken kan hebben. Terwijl u weet dat ik onschuldig ben. Gaat u zitten, meneer Winter. Ik vind dit zo'n onbehoorlijke behandeling dat ik het niet accepteer. Dit. dit heeft consequenties voor. u doe daar maar op. Ik maak je werk van. Ik maak je werk van. Dat kunt u natuurlijk doen. Natuurlijk. Als uw bewegingsvrijheid in de naaste toekomst niet al te zeer wordt beperkt. Want. Uh... Er is namelijk nog iets waar ik tot nu toe niet met u over gesproken heb. Een bepaald spoor. Waar begint u nu weer over? Meer dan een spoor was het tot nu toe helaas niet, maar... ...in de loop van het gesprek is het meer geworden, meneer Winter. Veel meer. Ja. Het is wonderlijk, hè, hoe sommige dingen... onder invloed van andere dingen van karakter kunnen veranderen. Ik begrijp niet waar u het over hebt. Naar mijn idee zit het legpuzzel nu wel in elkaar. Zullen we dan nou nog eens eenmaal voor het laatst natuurlijk de dingen recapituleren? U doet maar. Nou dan. Het was gisteren, ehm... Um, maandag. En u wou naar Hamburg voor een doodgewone zaak. Houdt u nou toch eindelijk op met dat geluute, inspecteur. Ik heb een verklaring afgelegd, die is door getuigen bevestigd. U hebt alles persoonlijk gecontroleerd. Laat het nou toch genoeg zijn, verdomme maar, nog aan toe. Eerst doen. u zich toch wat, meneer Winter. Kunnen we de zaak rustig afwerken geloof dat het voor ons allebei heel prettig is. Vliegtuig zou om kwart over acht vertrekken. Hoe laat werd u door uw vrouw gewekt? Half zeven. Hoe wist u dat het half zeven was? Om de vrouw het zei natuurlijk. Moest ik er soms aan twijfelen. Wat heeft dat trouwens met de hele zaak te maken? Maar hoe wist zij het dan dat het half zeven was? Dat zal ze dan op haar eigen armbandhorloge gezien hebben, denkt u ook niet? Ja, dat denk ik ook. En daaruit mogen we wel concluderen dat haar horloge voortreffelijk liep. U ontbleedt samen en om tien voor half acht vroegen uw vrouw een taxi te bellen. En zes of zeven minuten later stopte de taxi voor uw tuinhek. Precies. U stond klaar voor vertrek, maar opeens bedacht u dat u had vergeten. Een paar zakenpapieren. En daarvoor voegde uw vrouw tegen de chauffeur te willen zeggen dat u nog een ogenblik geduld moest hebben. Dat heeft de chauffeur toch bevestigd. Hij heeft mijn vrouw daar een levende lijf zien staan. Trouwens maar een ogenblik, want direct erop. kom ik zelf naar buiten. Kijk, dat is toch uw alibi, nietwaar? Ja, dat is mijn alibi-inspecteur. U komt geen stap verder met al uw gepraat. Ik hoef ook geen stap verder te komen. Die stap hebt u gisteren zelf al gedaan. Net één stap te veel. Dat was het spoorwerkstap zo bedoelde. Wat voor stap? Om drie minuten voor half acht staat uw vrouw nog een levende lijf op de stoep. Om precies half acht komt u naar buiten en u stapt in de taxi. Maar toen was uw vrouw al dood. Maar dat is fantastisch. U durft dus te beweren. Ja, dat durf ik te beweren. Hoe lang heeft iemand er eigenlijk voor nodig... ...om een mens te vulgen. Als u mijn beste antwoord op kunnen geven, de Winter... ...dat dat moet u toch weten, u U moet toch weten dat er maar heel weinig tijd voor nodig is... ...als je maar sterk genoeg bent. Dat is niet waar! Waarom zegt u dat? Bewijs het maar eens, bewijs het! Ik kan maar eens. het bewijzen, meneer Winter, dat kan ik eigenlijk al heel lang... ...maar ik was nog niet helemaal zeker van mijn zaak. Ik moest bepaalde bevestigingen hebben dat mijn conclusies juist waren. Dat legpuzzelverhaaltje van mij was geen bizar grafje. Dat heb ik niet gedaan om u te pesten. Het was absoluut noodzakelijk. Waar hebt u het in godsnaam over? Misschien is het maar geen onweerlegbaar bewijs. Dat moet de rechtbank uitmaken. Maar het gaat hierom. Ik weet niet of het gebeurde toen u de handtas van uw vrouw op de grond omkeerde. Of toen u de bankbiljetten die u later op de stoep zou laten vallen eruit haalde in uw zak of op het moment dat u de diamant de ring van de vinger trok om het op een roofmoord te laten lijken. Maar hoe dan ook, u trapt op een gegeven moment op het polshorloge van uw vrouw, dat in de worsteling om aan uw greep te ontkomen was losgegaan en op de grond was gevallen. Mag niet van u verwachten, meneer Winter, dat u zich tegen deze kleine zult herinneren, maar u had haast, nietwaar? Maar juist die onnozele toevalligheid dat u op dat horloge trapte, werd voor u een noodlottige misstap, meneer Winter. Dan kijkt u eens hier. U herkent dit toch wel als het polshorloge van uw vrouw? Hm? Het glas is kapot. Wijzer staan stil. Zij blijven stilstaan, niet om half negen... of tegen negen uur, toen u in het vliegtuig zat. Maar vroeger. Op het moment van de moord. Zoals u zelfs hebt gezegd, het is een goed horloge. Het is een betrouwbaar horloge. Alleen de sluiting van die band... was niet zo solide als het uurwerk... ...en dus genoodzaakt u te arresteren, meneer Winter. Er moord op uw echtgenote. Gisterochtend om precies... ...zeven uur... ...negenentwintig. <tries> om precies... Voetstap Te Veel, door live Koshagen. Vertaling, Greta Bayer-Sjelgersma. Ferdinand Winter, Hans Kassenbach. Inspecteur Mon, Jan Borges. Technische realisatie, Fred de Beer. Assistentie, Bram Hengeveld, Regie, Bert Dijkstra.